8 uur Lodewijn met Tennoisch Boven de noord-syrische provincie Idlib is volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten een Russisch gevechtsvliegtuig neergehaald door opstandelingen. Volgens onbevestigde berichten hebben de Syrische rebellen de piloot gedood nadat hij zich had geweigerd zich over te geven. Idlib is een van de laatste overgebleven gebieden die in handen zijn van de opstandelingen. Syrische regeringstroepen zijn in december samen met de Russen een groot offensief begonnen tegen de rebellen.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 Op de meeste plaatsen blijft het droog, er kan nog een enkele winterse bui vallen. Ook morgen kans op een bui, er waait dan een koude noordoostenwind en de temperatuur ligt overdag rond een graad of drie. Dit was het internationaal. Oh nee! Ja, waarom staat daar niemand op die gast? Hij staat er toch helemaal vrij? Oh, naast, gelukkig net naast. Het gevoel is niet samen te vatten.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 Nogmaals, goedenavond. Laten we eens kijken naar Eindhoven bij PSV Packs Zwolle. Hoeveel staat het, Arman? 0-0, PSV wel veel beter... maar echt grote kans eigenlijk nog niet één schot van Van Ginkel... waarvan de hart wat moeite mee had. Maar verder valt het allemaal nog wel mee. 0-0 zijn, eindhoven. maar eerst misschien nog een kans voor Pek. Nee, want Isimad ramt die bal weg. Heerenveen Twente nog steeds 1-0, Frank Willeit. Ja, zo is het. En je ziet nu ook waarom Twente ervoor gekozen heeft... om de hele tijd eigenlijk alleen maar te verdedigen... en verder niet zo heel veel. Ja, verder een bal naar voren te schieten. En verder niets, want er zit heel weinig lucht in de band. Dat heeft alles te maken met die midweekse wedstrijd tegen Kambuur. En nu ze moeten aanvallen, kan het eigenlijk niet. En straks om kwart van negen nog herakles tegen ado den haag is met Be My Lady. Heerveen staat nog steeds voor tegen Twente. Waarom kan Twente nou niet gewoon scoren? Nee, dat is tegen Ajax ook twee keer in de slotfase, Frank. Nu richting slotfase, nog acht minuten te spelen. En uh, ja, er zit niet zo heel veel lucht meer in, uh, in die ploeg. Ze hebben natuurlijk midweeks tegen Kambuur gespeeld. En uh, je ziet eigenlijk dat ze pas in actie komen als er een bal hun kant op komt. En voor de rest gaan ze gewoon uh, staan kijken, een beetje uitblazen. Je ziet het bij Acedi, ik zag het bij Maher, maar ook bij Ter Avest zie je het een beetje uh, komen. Eigenlijk gaan ze pas lopen op het moment dat het echt nodig is en eerder niet. Alleen de familie Jensen die hebben lucht voor tien, want die blijven gaan. Nu zie je dat bijvoorbeeld aan Richard Jensen. Die probeert een bal in te spelen. Zo hard richting Maier dat het niet eens de moeite is om er achteraan te gaan. Schiet die bal zo over de achterlijn. Inmiddels heeft Verbeek overigens gewisseld. Thomas Lam naar de kant gehaald. Dus een verdediger eraf. Er stonden er vijf. Er staan er nu nog vier. En een spits erbij. Kwasina is erbij gekomen. Naast Boeren in de spits. Dus moet het wat opportunistischer er allemaal bij FC Twente. Want nu twee grote jongens voorop met Boeren. Die bepaalt niet de sympathie heeft van Verbeek trouwens. Want elke keer als die iets verkeerd doet dan komt Verbeek zijn duggen om dat even duidelijk te merken dat hij daar niet mee eens is. Nu kan Twente opnieuw gaan proberen een aanval op te bouwen uit de doeltrap... Genomen door Veen, door Hansen. Via Fuskic kan Twente weer in balbezit komen. En zo is het ook. Maar op het moment dat ze dan zouden kunnen gaan aanvallen... is het eigenlijk al meteen weer gebeurd. Via Boeren. Nu zit Maher er goed tussen. Nog op de helft van Veen. Dan Jens aangespeeld. Die bal uh, moet de bal even laten lopen. Daarmee is het directe gevaar eigenlijk weg. Maar Her is niet aanspeelbaar. Want daar zorgt Schaars goed voor. Cuevas dan uh, wel. Assaidi komt een bal ophalen. Maar ook daar... Uh, is het beste wel vanaf in deze wedstrijd. En zoveel heeft hij niet kunnen laten zien tot nu toe in dit duel. Kreeg nog geel voor het vragen om een gele kaart. Die hij vervolgens dus kon krijgen. Dumfries laat zich zo van de bal afzetten. Heel makkelijk. Door Voeskiets. Dus heeft Twente opnieuw de bal. En goed weggedraaid nu door Jensen. Dat is zijn handelsmerk zo'n beetje. Met een tegenstander in zijn rug. Dan die bal in plaats van aannemen, laten lopen. Wegdraaien via je tegenstander. Eigenlijk maak je dan gebruik van het lichaam van je tegenstander. En daarmee zet je hem ook meteen weg. En jezelf vrij voor de keeper. Nu lukt het even niet. Maar Twente heeft nog steeds de bal. Via Cuevas. Aan de linkerkant van het veld. Moet nu zijn tegenstander gaan opzoeken. Dat is Eudekaart. Doet dat niet. Maar Aangespeeld. Die zou eventueel in schietpositie kunnen komen. Probeert dat nu ook met uh, Torsby tegenover zich. Aan de andere kant dan Boeren gevonden. Boeren probeert te schieten. Legt dan die bal voor, maar vindt geen ploeggenoot. Als dat schot in eerste instantie smoort via het been van Bulthuis... Maar uh, hij dan alsnog de bal kan voort, voorzetten. Is er geen Twente-naar om er tegenaan te lopen. Nu de omschakeling voor uh, Heerenveen met Eudegaard en Kobayashi. Kobayashi vraagt en Eudegaard uh, wil die bal wel geven. Maar steekt hem veel te moeilijk. Dat is veel te ver lopen voor de Japaner om de bal nog te halen. En dus zit Beier tussen. Nu het uh, countermomentje voor FC Twente daar overheen. Met Jens over de linkerkant van het veld. Loopt nu het strafsgebruik binnen met 7 Melslaars. En schiet dan keihard, maar niet goed genoeg gemikt. En dan staat Hans uh, staat, uh, vervolgens daar... Uh, Hansen daar te vragen aan zijn verdedigers. Hé, hallo. Moeten jullie die jongen niet tegenhouden? Maar Dumfries was nog moe, dus dat deed hij niet. En daardoor kwam dat schot nog van FC Twente. Er zit nog wel wat in, maar niet meer zo heel veel. Als er wat gebeurt, moet het bijna wel van Jensen komen. Vijf minuten officiële speeltijd nog. Ereveen leidt 1-0. Kun je merken dat Peck uh, gehandicapt is, Arman? Ja, toch wel een beetje. Ik had in het begin het idee bij een 0, stand... dat ze toch wel het spel wilden spelen wat ze altijd doen. Alleen, het is nu toch wat afwachtender aan het worden. Ze laten PSV meer komen, nu bijvoorbeeld met Luc de Jong. Die opent aan de link kan naar Bergwijn. Nog geen echt grote kansen gezien voor PSV. Nu dan misschien met Steven Bergwijn in de 16 meter gebied. Maar die schiet de bal zo op tegen Ziboé, Krijgt de bal wel zomaar in de voeten terug. Nu tegenover Marcellus. Bergwijn nog altijd kapt Meven even Voor zijn linker. Zet de bal dan voor. De jong kan niet koppen. Marines haalt uiteindelijk weg voor Peck. Ja, ik had het over dat er gunstige voortekenen waren voor een leuke wedstrijd. Maar het valt allemaal nog wat tegen. Komt er nog niet echt uit bij PSV. Dat veel te slordig speelt. Nu een goede balrichting. Mok daar iets te hard en te scherp. Van Nambly, waardoor Zoet, die op tijd zijn doel uitkomt, gewoon kan oppikken. En kan meegeven op zwaar PSV is wel dreigend, maar is nog niet gevaarlijk geweest eigenlijk. Eén schot van heel ver, van, van Ginkel. En zodra de bal in de voet is van Van der Hart, want dat zie je ook wel de hele tijd... ...merk je de zenuwen bij die doelman, die natuurlijk weinig heeft gespeeld dit seizoen. En nog geen al te beste indruk maakt in het eerste half uur. Maar hij is ook nog niet heel veel getest door PSV. Dat zouden ze eigenlijk wat vaker moeten doen. PSV dat een vrij rustige transferperiode beleefde. De Locadia vertrok natuurlijk. Romero kwam. Maar verder kwam er geen defensieve versterking. Waar eigenlijk wel op gerekend was. Dus is gewoon Joshua Burnett. Ook vanavond weer de linksback bij PSV. Als Hendricks de bal heeft. Geen buitenspel bij Lozano aan de rechterkant. Als hij een balbezit komt. Kan het een kans opleveren voor PSV. Hij komt in balbezit. Maar het levert geen kans op. Want de aanname van Lozano is niet goed. Wordt ook goed gehinderd. Door kerstvers Manchester City speler. Philip Sender doetrap van van de hart genomen. 28 minuten gespeeld. Een matig PSV tegen een prima Pek Zwolle. 0-0 stand. Hoe lang heeft Twente nog om er iets van te maken, Frank? In ieder geval drie minuten officiële speeltijd nog. Daar komen wel wat uh, minuten bij. Want wat wissels gezien. En een uh, enkele blessurebehandeling in die tweede helft. Dumfries nu met een lange bal naar voren richting Veerman. Maar die staat echt vijf meter buiten spel. En gaat meteen met zijn armen wijd van wat wil je nou eigenlijk van me. Want uh, ik was nog op de terugweg. Dus moet je niet die bal over iedereen en alles heen gooien. Kan het wel over Drommel heen proberen. Maar dat was nog een Nederland verderop. Die overigens zorgt er nu voor dat Twente weer kan gaan aanvallen. Via Maher. De lange bal van Teravest mislukt. Dus kan Heerenveen overnemen. Met dank aan Bulthuis die er goed tussen zit. Maar ook Heerenveen komt er nu niet meer goed uit. Teraves dan. Balletje breed in de richting van Fuskic. Dan is er ruimte op de linkerkant bij Quevas Die neemt in ieder geval goed aan. Dat is toch een Chileen die aardig kan aanvallen. En vanavond ook bij Vlagen best behoorlijk verdedigd. Schot dan opnieuw van Jensen. Die probeert het nog maar weer eens een keertje. Maar Jens die bal ook heel hoog en ver. Naast en over de goal van Hansen heen. Dat is ongeveer een soortgelijke doelpoging als daar net. En nu gaat Heerenveen ook nog wisselen. Want die extra aanvaller erbij voor FC Twente zorgt ervoor dat Heerenveen countert met een extra verdediger erbij. Dat betekent aanvaller eraf. Zeneli is dat. Die doet dat op zijn gemakje. En Doker Schmid... is degene die erbij gaat komen... voor uh, Heerenveen. Dan zijn de bedoelingen... voor de slotfase in ieder geval duidelijk. Al gaat uh, ook Twente nog een keer wisselen. Daar zie ik uh, Van der Heijden er nog bij komen. Voor uh, Fuskic. En Fuskic zegt tegen Van der Heijden... je moet maar één ding doen. is die bal zo snel mogelijk... en zo hard mogelijk naar voren schieten. Je ziet het hem bijna zeggen tegen de nieuwkomer... binnen de lijnen van uh, FC Twente. In de slotfase van uh, dit duel... Bij Heerenveen tegen FC Twente. Voorlopig leiden de Friese nog. En dat zou ook zomaar zo kunnen blijven. 1-0. Hoe is het met de blessures bij Peksvolle, Arman? Ja, hij heeft het een half uur volgehouden, Rick Dekker. Maar ging er uiteindelijk toch weer bij zitten. En is nu ook uh, buiten de lijn. Is gewisseld. Ondaan zijn vervanger. 0-0 na bijna een half uur. En weer een middenvelder die niet verder kan bij Peksvolle. Dat wordt echt een probleem zo. Ondaan nu voorin. Nijland die een linie terugzakt. En uh, opnieuw dus... Persoonlijke problemen voor John van Schip en voor heel Pecksevolde. Dat wel goed stand uit tegen PSV. 0-0. En Lozano in balbezit voor PSV. Die gaat er goed langs bij Namli, Chip de bal dan richting Bergwijn. Aan de linkerkant iets te hard. Maar komt wel in balbezit Bergwijn. Voorzet. Ja, die is ook niet goed. En kan achterin worden weggehaald door Marcel. Is Namli verdedigt dan ook mee. Die vindt het kopje wel van Lozano. Gaat ook langs Hendricks. Nou, die komt een 4-tegen-3 situatie als Peck dit goed uitspeelt. Ondaan doet iets te lang allemaal. PSV krijgt nu wat meer mensen terug. Namli, want Peck heeft nog wel de balopening bij Nijland aan de rechterkant. En zo blijft Peck combineren. Komen ze ook in de buurt van Jeroen Zoet? Nee, want ze gaan nu weer terug. Nijland dan met een schot van heel ver. En die kan Zoet gewoon laten gaan. Want die bal zou ver naast gaan. Maar toch wil hij hem pakken. Geeft hij bijna een hoekschop ermee weg. Maar houdt hij de bal in tweede instantie nog net binnen. En zo kan PSV weer verder. Het is een, een beetje een apathische wedstrijd. eigenlijk. Waarbij PSV wel veel de bal heeft. Niet zoveel mee doet. En eigenlijk tot aan de 16 meter van Pek komt. En niet echt dreigend wordt in het 16 meter gebied. En nu komt Pek weer met Mokhtar. Die de bal zomaar in de voeten krijgt. Geeft hem aan Ondaan. Maar die staat buiten spel en kan bovendien niet schieten. Maar dit laat wel zien dat PSV absoluut niet goed speelt vandaag. In Eindhoven tegen Pek. Nou hoeft dat geen probleem te zijn. Want PSV speelt wel vaker niet goed. Dan winnen ze toch wel. Of het nou in de laatste minuut is of in de extra tijd. Maar het valt toch wel weer op. Ondaan staat inderdaad twee meter buiten spel, terecht dus afgefloten. Maar PSV, ja, het is niet wat je verwacht van een koploper, van een lijst Zeker niet van een koploper die zeven punten voorsprong heeft op de nummer twee. Maar het is wel de realiteit dat een gehavend Pek Zwolle moeiteloos stand houdt tegen PSV. Dat wel voor de oorlogsterkte aantreedt. 0-0 na 31 minuten. De laatste seconde, nou minuten bij Heerenveen Twent Frank. Ja, we zitten in extra tijd. 1-0 voor Herenveen. Twente probeert met alle macht nog die bal de 16 meter van Herenveen in te pompen. Dat doen ze met Laukart en niet met Van der Heijden, die ik liet invallen. Maar dat was Laukart. Eigenwijs als ik was keek ik niet naar het nummer, maar naar de Kuif. En die lijkt toch heel erg op die van Van der Heijden. En toen ik wel naar de nummers keek, toen bleek het toch ineens Laukaart te zijn. Die gaat nu de bal uit de lucht proberen te plukken. Hij duikt onder de bal door. Dat doet uh, gelukkig voor hem schaars ook. Dus kan Maher pikken. Krijgt de bal niet bij Jensen. Maar die bal gaat wel gewoon uh, naar voren toe in de richting van Kwasina. Die komt niet aan de bal. Heus schiet die bal weg. En dan kan Twente weer oppikken. Veerman is de enige die nog enigszins naar voren toe denkt. De rest van Herenveen is aan het tegenhouden. En Hoijveld, ook ex herenveen net als Asaidi. En net als de coach natuurlijk, net als Verbeek, gaat zo binnen de lijnen komen. Als hij daarvoor de kans nog krijgt, Veerman, geen buitenspel, 1 tegen 2. Kan de bal breed leggen. Kobayashi net niet goed genoeg om te schieten. En dan doet Cuevas weer een soort van doelpoging door ertussen te zitten en die bal tussen zijn eigen palen te schieten. Maar drommel kan die bal gewoon pakken en weer zo snel mogelijk en zo hard mogelijk naar voren toe schieten. Dat doet hij in de richting van Boeren. Die komt niet aan de bal, daarachter Asaidi wel. Die draait weg bij zijn tegenstander en zoekt dan lotgenoten die hem eventueel zouden kunnen helpen. Dat kan met. Maher draait voorlopig in ieder geval goed weg bij Schmid. En dan vindt hij ruimte aan de linkerkant van het veld bij Quevas. Die moet dan ook nog zien dat hij die bal voor kan zetten. Dat lukt hem in ieder geval. Daar is die kopbal dan in de richting van het doel van Quasina, Maar er zit geen kracht achter. En daar ontbreekt het hem dan aan. En dat hoeft bij Quasina niet per se te maken te hebben met de afgelopen midweekse wedstrijd. Want daarin speelde hij geen tel. En die paar minuten nu, daar kan hij nog niet moe genoeg van zijn. Dit was gewoon geen goede kopbal van de spits van FC Twente. Zo in de handen van Hansen. Terwijl Hooiveld nog altijd klaar staat. Om in te vallen, maar zijn spitserrol. Van een centrale verdediger in nood. rol, Denk ik, zal wel eens tot het absolute minimum. Misschien wel tot helemaal niet beperkt kunnen blijven. Want hij staat voorlopig nog even koud te kleumen. Lauw die de bal oppikt voor fc Twente. Meteen omdraaien en kijken. Waar kan ik hem kwijt? In de diepte. In de richting van Kwasina schieten. Bultuis is daar komen helpen in het centrum van de verdediging. Kopt de bal zo in de voeten van Jensen. Dan zit Doken Smit er goed tussen. Maar bij heeft de bal alweer opgepikt voordat hij op de helft van fc Twente is. Teraves met een diepe bal in de richting van Kwasina. Maar ook die bal komt niet aan. Schaarschiet die bal. Maar gewoon lukraak naar voren toe. En daar kan Richard Jensen dan achteraan rennen. Om hem opnieuw in te brengen. Het is echt alleen maar tegenhouden. Vrouwen en kinderen eerst nu voor Heerenveen om die drie punten over de streep te trekken. Quasina kopt goed door. Boeren kopt goed verder. Kweefas kopt de bal uiteindelijk weer terug in de richting van Boeren. Het gaat allemaal langs Jensen heen. En als het daar dan langs gaat, komt het ook niet meer goed afgefloten. En dat betekent dat Heerenveen een hele moeizame overwinning binnensleept. Ten koste van het helemaal kapot gestreden FC Twente dat hier... Vocht voor een punt, maar het niet kreeg. Simpelweg omdat het aanvallend niet voldoende kon brengen. En één standaardmoment, niet goed genoeg opletten. De goal van Heu, besliste wedstrijd. 1-0 voor Jereveen. Nog kansen geweest daar in Eindhoven, man, in de tussentijd? Ja, een kans voor Lozano. Na een aardige psv aanval. voor de loopactie van Lozano was goed. Hij kreeg de bal ook aangespeeld, maar het was een hele lastige hoek. Maakte er nog het meest van, schoot in het zijnet. 0-0 is het dus nog altijd, in de 35e minuut. En ja... PSV mist eigenlijk een beetje een speler als Mauro op het middenveld. Die tegen Feyenoord zo goed speelt. Iemand die wat verrassends doet vanaf het middenveld. Een creatieve speler. Die iets doet wat je niet verwacht. Daar ontbreekt het aan. Want bij PSV heb je Van Ginkel. Dat is meer een loper. Hendricks. Dat is ook meer een tegenhouder. En Ramselaar. Dat is iemand die uit vorm is. Want het komt er bij hem niet uit vandaag. En ook dit is weer matig. voorzet van Brenet, Zomaar ingeleverd bij de tegenstander. Dat uh, via ez aan de rechterkant een mag nemen. Het is jammer dat Pecky hier niet met de allerbeste komt want als ze dat wel hadden gedaan, dan had ik het nog moeten zien in deze eerste helft. Want Peck heeft ook wel kansen gekregen. Niet zozeer echte 100% kansen, maar vooral kansen om kansen te creëren als dat logisch klinkt. Nu die ingooi van ez die ja. dat opnieuw mag doen. Ja, snap je het nog? Ja, ik snap het. Ja, maar die kansen die kwamen er dus steeds net niet. Mokhtar bijvoorbeeld was er dichtbij, maar een combinatie mislukte. Met Namli nu levert Peck in via onbaan. Dus al na een half uur gewisseld. In het veld gekomen omdat... Uh, Rick Dekker al heel vroeg in de wedstrijd een tik kreeg van Ramselaar. Ging nog een half uur door, maar moest er toen alsnog uit. We hebben ook een gele kaart gezien overigens, heb ik nog niet genoemd, van Van Ginkel. Die woensdag ook al een vrij harde overtreding had tegen Feyenoord. En nu opnieuw met een been dat heel erg richting de knie van een tegenstander ging. En daar ook op belandde. Opnieuw zo'n harde Van Ginkel-overtreding. Want hij doet dat veel vaker. Valt me op. En dat is ook terecht dat Gusebuk daar geel voor geeft. Voor de middenvelder van PSV. Hij niet op scherp. Arias en Isimand wel. Die zouden bij een volgende gele kaarten wedstrijd tegen Excelsior deze week. Want er wordt ook midweeks gevoetbald in de eredivisie die we zien missen. Nu de vrijtrap die, die overtreding van Ramsla mocht er trouwens ook wel zijn, zag ik in de hand. Ja, op, uh, waar Dekker geblesseerd op uh, door raakte. Ja. kreeg daar geen geel voor, gek genoeg. Maar ja, was van achter. Uh, ook redelijk hard opvallend dat Guzzi daar niet voor gaf. Misschien vond hij dat te vroeg in de wedstrijd. Want dan wil het scheidtje vaak oh, niet opachtig. Nee, dat mag het niet. Maar je weet wel dat het te vaak gebeurt. Hè? Ik ben het helemaal met jou eens. Maar uh, Gusebuur gaf de kaart in elk geval niet aan Ramslaar. Vrijtrap, Pek. 37e minuut. 0-0. Gevaarlijke situatie. Want bal ligt meter of 6 van de rechterzijlijn. Ter hoogte van het 16 16-metergebied. Daar komt die vrijtrap Oeh, bijna niemand eraan. Maar uiteindelijk toch weggekopt achterin door Isimad. En dan moet Pek oppassen. Want dit heeft PSV graag counter als de tegenstander in aanvoer is. Maar dat kunnen ze niet. Want ze leveren zelf weer in Nijland. Daar komt Lozano in vliegen. Raakt de bal en glijdt de bal over de zijlijn. Maar Peck mag staan, blijven staan op de helft van PSV. En Peck is niet de mindere van PSV in deze wedstrijd. En dat is opvallend gezien de persoonlijke problemen bij Peck zwollen Dat veel middenvelders vooral moet missen. Maar het vooral nog prima doet hij in Eindhoven. 0-0. ...van David Bowie was dat. Ronald Koeman heeft zijn staf ingevuld... ...als aanstaand bondscoach van het Nederlands Elftal. De assistenten van Koeman worden Kees van Wonderen... ...Patrick Lodewijks en Jan Kluitenberg. Van Wonderen als eerste en naaste assistent van Koeman... ...Lodewijks als keeperstrainer... ...en Kluitenberg als fysieke trainer. De afrondende gesprekken van de KNVB met de drietal... ...zijn in volle gang. Mogelijk volgende week worden Ronald Koeman en Nico-Jan Hoogma die als technisch directeur officieel gepresenteerd door de KNVB. PSV, packs volle Arman, er gebeurt van alles, hè? We schrijven de 40e minuut. Eerst er echt grote kans gezien voor PSV. Het staat nog wel 0-0, maar dat had anders moeten zijn. Want het was een prachtige aanval. Vooral de steekboven van Ginkel op Bergwijn was erg fraai. Voorzitter van Bergwijn ook. Maar hier komt nog een grote kans aan voor PSV. Lozano en van de hart, van de hart topperdeert Lozano. En ik vrees dat van de hart de rode kaart gepresenteerd gaat krijgen. Die vrees is terecht wedstrijd op zijn kop gezet in de 42e minuut. Mickey van der Hart komt uh, zijn doel uit, rennen. Lozano komt hem rennen tegemoet. En dan gaat Lozano over van der Hart heen. En van der Hart weet het, want hij gaat schuldbewust de catacombe opzoeken. Weet dat hij hier fout zat, weet dat hij eraf moet. En hoe gaat het met Lozano, want dat is dan ook nog eens de vraag. Want die heeft pijn. Die kwam daar niet goed uit. Of die kwam daar niet goed terecht, moet ik zeggen. En vooral zijn schouder... Daar wordt dan naar gekeken. Kan ik nog even vertellen wat er met die kans gebeurde voor PSV. Want die was groot. Na de goede bal van Van Ginkel op Bergwijn. Ook die voorzet was prima. Luc de Jong had moeten scoren. Maar schoot de bal op Van der Hart. Die de bal wel losliet, Maar met gevaar voor eigen leven Toen Toch nog de bal wist te stoppen. Prima redding van Van der Hart. En een minuut later doet hij dit. Wat ongelooflijk zuur voor die doelman. Die uh, ja, eerst nog met twee armen door de lucht in gaat. En zegt uh, sorry ik deed niks. Maar ja, zo lang kan hij dat natuurlijk niet volhouden. Hij uh, moet eraf. En zo uh, moet Peck ook verder met tien man. En is het de vraag wie er dan uh, af moet? We gaan eerst uh, kijken naar de derde doelman van Peck Zwolle. Dat is Mike Hauptmeijer. Die gaat in de ploeg komen, jongen, jongen, jongen. Peck blijft ook niet bespakt op deze manier, ook zeg. Al die blessures, een heel middenveld dat ontbreekt. Je eerste doelman die rood krijgt in een bekerwedstrijd tegen AZ, die er niet bij. Je tweede doelman die rood krijgt in een competitiewedstrijd tegen PSV. En nu krijgen we de entree van Mike Hauptmeijer. ...die de ploeg in komt. Wie gaat eruit? Het is Ondaan. Nou, die heeft tien minuten meegedaan... ...in deze wedstrijd. <laughs> jongen, jongen, jongen, Ondaan was de vervanger van Dekker... ...die na dertig minuten eraf moest. In de 43 43ste minuut valt de toogie voor Terrell Ondaan. Ja, die hoeft niet te douchen, denk ik. Want die heeft niet heel veel gezweet. Ja, hij kijkt er ook niet altijd gelukkig bij. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Want dit is natuurlijk verschrikkelijk voor zo'n speler. Dat je tien minuten mag meenemen en dan weer mag gaan zitten. Nou, ga toch maar gelijk de kleedkamer in. Toch maar even douchen. Is snel klaar, denk ik. Vrije trap, die blijft nog voor P P PSV. Mike Houtmeijer zoekt uh, zijn plek in onder de lat. En PSV mag in de 44 e minuut van de wedstrijd een vrije trap nemen. Lozano, die is, lijkt inmiddels wel opgelapt. Die kan denk ik wel door. Maar wie neemt deze vrije trap? Dat is Marco van Ginkel. De man die dus uh, aan de basis stond van de grootste kans van de wedstrijd tot nu toe. Houtmeijer in de goal. En van Ginkel achter de bal... In de 44ste minuut. Bal ligt op. Dik 20 meter van de goal van uh, Peck Zwolle. Muurtje van. 4-5 man. Ik denk dat Van Ginkel ineens gaat proberen. Het wordt met rechts. Van Ginkel een lage schuiver. Waarmee de doelman probeert te verrassen. Ja, hij biedt ook zijn excuses aan. Want het was niet zoals hij bedoeld had. Het levert helemaal niets op. De bal gaat uh, naast de goal van Houtmeijer. En zo kan... Uh, die nieuwe doelman van Peck Zwolle. De derde doelman van Peck gelijk even de bal uittrappen. De bal voelen voordat hij hem uit het netje moest halen. Want dat zou nog veel vervelender voor hem zijn geweest. Zo blijft het wel 0-0. Nu niet voor rust. Maar moet Peck dus wel verder met tien man. En staat de derde doelman in het veld. Hoe kan PSV daarvan profiteren? Misschien nog wel voor rust. Want uh, dat zou wel de mentale mokerslag zijn. Die het echt allemaal zou beëindigen voor, voor Peck Zwolle. PSV mag de ingooi niet nemen. Want het is uh, Hendricks die de bal zelf over de zijlijn speelt. De ingooi is dus voor Peck. Voor E.Zibue op de middenlijn zo ongeveer. Aan de rechterkant van het veld mag hij die ingooi nemen. Nou, niet erop, want anders zou hij in het veld staan. Net naast de ingooi die wordt ingeleverd bij Brenet. Die schiet de bal gelijk maar weer naar voren en dan Luc de Jong. In duel met Marcellus. Marcellus tikt de bal over de zijlijn. Ingooi voor PSV. De laatste minuut zit er ook alweer bijna op. Maar ja, het spel heeft natuurlijk veel stilgelegen. Door de blessures onder andere van Dekker. Maar natuurlijk vooral door de situatie rond de doelman van Pexwolle. Mickey van der Hart. Die niet verder mocht. En uh, daardoor de weg maakte voor het uh, debuut in het betaalde voetbal... van de 20-jarige Mike Houtmeijer. PSV valt intussen aan met Ramselaar en Arias aan de rechterkant. Slechte kaats van Ramselaar. Bal kan niet binnengaan worden door Arias. En zo mag uh, Houtmeijer opnieuw een doeltrap nemen. 45 minuten inmiddels gespeeld. Extra tijd is aangegeven, heb ik. Even niet gezien. Jij misschien wel, Ronald. Het staat uh, drie verder. minuten. Twee minuten. Dan uh, gaan we die nog verder uh, drie. uitmaken. Drie. Terwijl Van Schip nu boos is... Op de vierde man. Daar wordt mee gepraat. Ook met Cocu. Daar zijn wat handgebaren over en weer. Maar voetballen doen we met Houtmeijer. De doelman dus van Peck. Die de bal weer uittrapt. We gaan naartoe richting Eziboezen. rechtsback Die verliest het in de lucht van de linksback van PSV. Brenet, Marcel is dan voor Peck. Bal gaat naar Nijland. Nijland verspeelt hem ook weer. Van Ginkel, Hendricks en Arias aan de rechterkant. Dit is goed gevoetbald door PSV. Lozano dan aan de rechterkant met wat vrijheid. Peck heeft dan wel weer voldoende mensen terug. Lozano. Op de rechterpunt van het 16 meter biedt voorzet via de voeten van Marcelis in de handen van Houtmeijer. Die zo wel lekker even de bal mag voelen in de paar minuten dat hij inmiddels in het veld staat. Ja, dat had hij ook niet verwacht, denk ik, woensdag. Toen Peck tegen AZ speelde in de beker en toen Boer nog gewoon onder de last stond. Maar vier dagen later kan de wereld er heel anders uitzien. Voor die jonge doelman van Peck die nu een doeltrap geeft die hij uh, zich niet graag zal herinneren, want die is niet goed. Bergwijn neemt dus over voor PSV. Via Brunet gaat de bal naar Hendricks. En Hendricks dan terug naar Daniel Swaap. Ook een paar uh, slechte ballen al gegeven Swaap. Deze is beter. Bij Arias aan de rechterkant. Hij door naar Van Ginkel. Eerste minuut van de drie minuten extra tijd zit erop. Het staat dus nog wel 0-0. Maar hoe lang blijft dat zo? Nu Peck met tien man verder moet. Nadat uh, Van der Hart zijn doel uit kwam stormen. En uh, Lozano daar vrij hard raakte. Nu Brenet aan de linkerkant van het veld. Die uh, ook wat vrij staat. Peck loopt wel heel erg achteruit. Met heel veel mensen tegelijk. Voorzet van Brenet Keihard op het hoofd geschoten. Van Ezeboué, die gaat daar bijna knock-out. Hij ligt op uh, het gras. Nou, beweegt gelukkig nog wel, maar doet natuurlijk wel pijn. Want stond op een paar meter afstand van Brenet toen hij de bal op zijn hoofd kreeg. Ho Hoekschop dus nog voor PSV, want de bal is over de achterlijn gegaan. En Ezeboué moet uh, even opgelapt worden. Nou, die staat wel, die kan gewoon weer verder. Nog één minuutje moet Peck vol zien te houden. En dan kunnen ze in de rust even overleggen hoe ze dit aan gaan pakken in de tweede helft. Dit is een moment voor PSV om de wedstrijd eigenlijk helemaal af te maken gelijk. Want dit is een enorme dreun als je nu ook nog eens een goal tegenkrijgt. Hoekschop van Lozano vanaf de linkerkant bij de tweede paal. En daar gaat hij erin. Ja, Luc de Jong. En die maakt hem. Het is zijn zesde van het seizoen. En niets blijft Pexmolle bespaard. Het is ongelooflijk zuur. Maar in de laatste minuut van de eerste helft is Houtmeijer geklopt. De derde doelman van Pexmolle. En komt Luc de Jong. De hoekschop van Lozano. Prima binnen. Hij stond ook niet heel lekker gepositioneerd. Die Houtmeijer wat mob. Maar ja, wat wil je ook? Kijk. Ja, schat de situatie gewoon verkeerd in. Hij loopt eerst een paar stappen naar voren. ziet dan te laat dat bij de tweede paal De Jong achter hem staat. Helemaal vrij en valt dan eigenlijk al glijdend. Terwijl die nog naar De Jong toe moet rennen. De Jong helemaal vrij. Marcellus is natuurlijk drie, vier koppen kleiner als centrale verdediger. En De Jong klimt eigenlijk op de schouders van Marcellus en komt de bal binnen. Zo is het 1-0 voor PSV. Vrees ik dat de spanning helemaal uit deze wedstrijd is verdwenen. Een wedstrijd die juist zo spannend was tot de 42e minuut. Toen kreeg van der hart rood. Peck verder met 10 man. Het is ook gelijk rust. Jongen, jonge, wat is dit ze voor Pek Zwollen. 1-0 achter en met 10 man. Je keeper weg. Houdt hier in de goal. En dan nog 45 minuten voetballen tegen de koploper in Eindhoven. Heer de is al enige tijd afgelopen. Ook daar is het 1-0 en dat is de uitslag. En straks krijgen we over een minuut of tien nog Herakles tegen ADO Den Haag. is beter dan met jou. De koud Er zijn mensen die naar waar belanden. To the heat. Hoe was dat met Geek Arnaert? Zoutelanden heet het nummer. In het buitenland Arsenal-Everton, in Engeland 5-1 geworden. Borussia Mönchengladbach verloor van Leipzig, het werd 0-1. En in Spanje Alavés tegen Celta de Vigo 2-1. En ons rest nog Heracles tegen ADO. Uh, ADO de nummer 9, Heracles de nummer 12. Vier punten is het verschil in het voordeel van ADO. Ja, en Heracles doet het de laatste weken weer uh, niet geweldig. Twee keer uh, gelijk en twee keer verloren. En ADO onder Groenendijk is gewoon heel degelijk reset van de Maden. Ja, dat is zeker het geval. Alleen in uitwedstrijden gaat het de laatste weken wat minder. Vier van de laatste vijf uitduels gingen verloren. Maar Ado staat zoals je inderdaad terecht zegt op een prima negende plaats. Vier punten verschil met Heracles Almelo. Dat toch ook wel weer een redelijk degelijk seizoen meemaakt. Maar het staat daar een beetje in een soort niemandsland. Komt niet echt in de problemen. Waar Nak natuurlijk staat en Roda en ook Sparta helemaal onderaan. Daar hoeft Heracles niet aan te denken. Maar in de strijd meedoen om de play-off tickets voor Europees voetbal. Dat zal waarschijnlijk een heel, heel lastig verhaal worden voor Heracles om daar nog bij te komen. En Heracles is absoluut nog in de race om dat te gaan halen. Het wil natuurlijk wel weer Heerenveen... Uh, evenaren dat vanavond won met 1-0 van FC Twente. Dat komt nu op 30 punten. En ADO uh, dat stond. Net als Heerenveen ook op uh, 27. En zal er dus uh, veel aangelegen zijn om eindelijk weer eens een uitwedstrijd te gaan winnen. Fonds Groenendijk met één verrassing in de basis. Want de afgelopen weken speelde toch uh, heel vaak Erik Valkenburg aan de linkerkant voorin. Vanavond Elson Hooi. Ik denk dat dat toch te maken heeft met het uh, snelle kunstgras. Hooi is een uh, snelle speler met een uh, Goede actie in huis, gevaarlijk in de omschakeling. Dat geldt natuurlijk ook voor de speler op de andere flank bij ADO, Geraldo Becker. En verder speelt Bas Kuipers, maar dat is noodgedwongen als linksback bij ADO. Dat heeft te maken met een schorsing van de aanvoerder die nog geen enkele minuut miste bij ADO Den Haag dit seizoen. Dat is natuurlijk Aaron Meijers, de captain. Hij is er niet bij. En Bas Kuipers, voor de derde keer gaat hij een wedstrijd voor ADO Den Haag spelen. Maar hij zal waarschijnlijk een lastige avond krijgen. Want hij staat tegenover Brandley Kuwas. Oud ploeggenoot overigens ook nog bij Excelsior Kuipers en Kuwas. Kuwas helemaal terug van een knieblessure. Speelde al een helft vorige week in de wedstrijd tegen FC Groningen. Toen Herakles nog terugkwam van een 3-1 achterstand. En uiteindelijk dus een gelijk spel... ADO verloor vorige week met 3-1 van Feyenoord. Bij Heracles Almelo, Q was dus weer in de basis. En verder daar eigenlijk geen verrassingen, geen andere spelers. Met de nieuwkomer Mohamed Osman op de bank. Wedstrijd staat onder leiding van Allard Lindhout. De omstandigheden zijn eigenlijk prima. Er staat weinig wind, het kunstgras hier. Daar zeggen spelers van dat is een prima kunstgrasveld. Er komt wel wat natte sneeuw naar beneden de hele avond al. Het is een graadje.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 eerder deze week was de première van deze aflevering van Andere Tijden Sport... over het Miracle on Ice en de rol van het Nederlands team daarin. En met name die van de toenmalige bondscoach, de zweet Hans Westberg. En verslaggever Corne Hendricks was bij. Ze zijn er bijna allemaal, de Nederlandse ijshockeyploeg van 1980... in een knusse, gezellige studio in Amsterdam-Oost. Bijna 40 jaar geleden, dus de laatste keer dat we erbij waren. Toen stelde Oranje nog wat voor op het ijs. Ron Betteling en Henk Hille zaten destijds in het Nederlandse team. We kwamen terug op Schiphol. En er stonden geloof ik 3500 man, 4000 man op ons te wachten. En op dat moment denk je, ja, ja er is wat gebeurd. Weet je wel, IJsselkie leeft in Nederland. Nou ja, Nederland was toen het achtste land van de wereld. Dus we waren, nou ja, op het west waren we waren best wel goed. Uh, ja, dat klopt. We kunnen nu nog lachen, als aan de dok, ach ja. We gaan toch naar Leekplassen toe, medailles achterna. Oh een ander voorbeeld: mijn vader, verkoopdirecteur, die stelde zich voor bij een nieuwe relatie, zakenrelatie. En ja, uh, Tom Berteling, bent u familie van? Ja. Dus je bent, ja, het was nationaal. Uh, ja, dan ga je naar de Olympische Spelen en dan ga je later naar Apel. Dus het ijshoekje stelde wel wat voor jou. Ja. Wauw, wat een prachtige documentaire, zeg. Uh, complimenten, andere tijdsport. Echt schitterend. Het toernooi in 1980 in Lake Placid was nog om een andere reden speciaal. Het wonder op ijs. You've got right Tomorrow, in game. In yes! Studenten zijn het nog, het team van de Verenigde Staten. En toch zijn ze in de halve finale te sterk voor het onverslaanbare Sovjet-team. De Olympisch kampioen, de Rode Machine. Wat een wonder deze jonge Amerikaanse ploeg. De Verenigde Staten 4, de Sovjet-Unie 3. Wat een sensatie. De VS wint met hulp van Nederland. En dan met name een geheim boekje van de toenmalige bondscoach... de zweet Hans Westberg. Westberg heeft echt gewoon het moderne ijshockey naar Nederland gebracht. Hij leerde ons hard trainen. Uh, hij vertelt zelf het verhaal, hè. wij trainen 200 uur, de Russen 1000 uur. Nou, wij gingen 600 uur trainen. Uh, wij gingen niet alleen in de winter trainen, wij gingen ook in de zomer trainen. We gingen off-ice trainen, dryland trainen. Dus hij heeft, dat fysieke deel heeft hij heel erg gebracht. En dan uh, ja, zijn, zijn, zijn tactiek, hij kwam met echt, echt voor die tijd revolutionaire inzichten... over hoe je ijshoekje kon spelen. Een dag voordat de jonge Amerikanen moeten spelen tegen topfavoriet Sovjet-Unie krijgt Hans Westberg opnieuw bezoek van zijn Amerikaanse collega. Ik denk dat dit mijn filosofie is, is my, uh, philosophy of, uh, playing hockey. hockey. to become a goed player. Wat ook in de documentaire zit, is dat uh, wij, wij tegen sterke teams verdedigden we niet. Wij, wij gingen juist heel erg voorchecken. Dus wij gingen teams heel vroeg storen. En uh, ja, hij geloofde echt dat je moest proberen zeg maar, de puck snel te veroveren... en dan zelf het spel te maken en niet af te wachten en te verdedigen. Hier komt het schot van Rijkshoff. En daar is de goal van Wanneer gaat er weer een Nederlandse ijshockeyploeg naar, naar de Spelen? Ik denk 12 jaar, uh, dan moet je 12 jaar verder denken, maar er moet er wel een programma zijn. Uh, dan, dan, dan, dan moeten we samen. Ja, dus alle clubs samen moeten voor onze sport gaan vechten. Ik zie dat we individueel spelers opleiden die met de wereld mee kunnen. Er speelt nu een Nederlander in de NHL regelmatig. Er spelen jongens op het hoogste niveau universiteit. Maar het zijn er niet genoeg. We hebben er te weinig om, uh, om, om, om als Nederlands team op een hoog niveau te spelen. Maar toch, de spelers die nu opgeleid worden... Ze zijn beter dan dat wij waren. Morgenavond dus op NPO 1. Andere tijden sporten over ijshockey. Heerenveen uh, tegen Twente eindigt in 1-0 door een doelpunt in de tweede helft uh, van Heu. Uh, in het bekenternooi haalde Twente deze week nog de halve finale... maar in de competitie is het kommer en kwel. De zijn zijn al vijf duels zonder zegen. Toch lijkt Gert-Jan van Beek te trainen vanavond helemaal niet zo ontevreden. Moet We moeten wel bij toegeven dat Heerenveen gewoon een betere ploeg is. Klaar. Uh, dus er is ook na overwinning niks af te dingen. Hey, maar we hebben lang in de wedstrijd gezeten. We hebben Twente ontzettend moeilijk gemaakt. Of Twente, we hebben het Heerenveen ontzettend moeilijk gemaakt. En, uh, en dat na dinsdag uh, volle bak gespeeld. Uh, waarbij je de laatste 20, 25 minuten bovenliggende partij bent. Hey, dus, dus ook qua fitheid uh, kan ik uh, niet meer zijn dan, uh, dan tevreden en trots op mijn ploeg. Maar toch was heel veel bevlogenheid afgelopen dinsdag. De ene naar de andere kans. Er zat veel variatie in het spel. Aanvalspel was heel erg goed. Dat, dat ontbrak natuurlijk toch wel. De eerste 60 minuten zeker. En dat heeft natuurlijk wel te maken met een betere tegenstander. Maar toch was er niet die, die frisheid, die sprankeling die, die er toen wel was. Heeft het dan ook te maken met het feit dat je binnen korte tijd alweer zo'n wedstrijd moet spelen? Of was het gewoon niet aanwezig vandaag? Nou, ik vind dat je nou totaal onzin praat. Ik bedoel, het enige wat er is is dat een betere tegenstander. Je kunt toch dit Heerenveen <laughs> niet vergelijken met Cambuur? Nee, zeker niet, maar... Om oh, zulke vragen te stellen, dat is, dat is, toch, dat is toch gewoon lachwekkend om zo'n vraag te stellen? Nou hallo, uh, Assaidi in de ploeg, maar her in de ploeg die heel goed was tegen Cambuur. Je hebt natuurlijk toch wel gewoon spelers met veel individuele kwaliteiten. Je mag er toch iets meer van verwachten of uh, is dat ook onzin? Ja dat is ook onzin, want als je nou kijkt naar de verdedigers van Heerenveen... zijn die wel even wat beter als die verdedigers van Cambuur. Ja, en, en dat heeft ook te maken met het middenveld. Dus laten we nou, laten we nou niet raar doen. Ik bedoel... Uh... Ik weet niet waar je nou, nou heen wilt, maar dit vind ik echt... Uh... Ik wil nergens zijn. Nou ja, oké. Okay, nou. Ik zoek ook helemaal niets. Ik ben, ik ben gewoon benieuwd naar hoe het zo kan, zo, kan zijn. Maar dan is het gewoon simpel. Heer Veen is beter dan Cambuur en, ja, en beter dan Twente. Dat kun je toch niet met elkaar vergelijken. En dat heb ik bij de aangegeven. Ja, dat uh, dit een veel betere tegenstander is en ook beter is dan Twente. Nou, meer is er eigenlijk niet over te zeggen over deze wedstrijd. Dan houden we hiermee op. Prima. Gertjan Verbeek en uh, Jeroen Guter maakten mooie radio. Twente verloor trouwens wel met 1-0 van Heerenveen. Maar dat had u al begrepen. Heracles tegen Ado Den Haag, Richard van der Made. Ja, hier houden we er voorlopig nog niet mee op. Zijn we net begonnen, anderhalve minuut geleden... tussen de nummer 9 en nummer 12 Heracles tegen Ado Den Haag. En de eerste aanval van Heracles is misschien direct gevaarlijk. Met uh, Peterson aan de linkerkant. Omdat uh, Brahim Dari om disciplinaire redenen... ...beuit de selectie is gezet door Sean Stegeman... ...de trainer van Heracles Almelo. Voor hem wel weer prettig natuurlijk dat Brentley Kuwas weer terug is... ...na een knieblessure. Nu is het ADO Den Haag aan de rechterkant met Immers vandaag aanvoerder... ...omdat Meijers er dus niet bij is vanwege een schorsing. De eerste voorzet van ADO van Eboué vanaf de rechterkant... ...en de bal wordt dan geblokt door Hardeveld over de achterlijn... ...en dus de eerste hoekschop van deze wedstrijd in een koude Almelo. En de eerste anderhalve minuut dus direct... Dreiging van beide kanten. Kuwas vanaf de rechterkant bij Herakles. Peterson vanaf de linkerkant. En Brahim Dari, zoals gezegd, ontoelaatbaar gedrag. Daarom uit de selectie gezet. Hij moet tien dagen bij de belofte spelen. Daar ook trainen. En dan is hij weer welkom in de selectie van Stegenman. Nu eens kijken wat die eerste hoekschop van... ADO Den Haag gaat opleveren. Na 2,5 minuut. Corner vanaf de rechterkant. Hooi staat daar wel kort bij. Voor een korte corner. Maar de bal valt aan voor de schoen van Immers. Oh, dat is de eerste grote kans. De bal gaat op de paal. Immers had daar alle vrijheid. Een beetje in een soort scrimmage krijgt hij de bal voor zijn linker. En dan wordt Castro daar toch verrast. De keeper van Heracles. En schiet Immers die bal een beetje op de binnenkant zelfs van de paal. Vandaag is hij dus de aanvoerder. Voor het eerst weer sinds 5 jaar. Maar dat was hij in het verleden natuurlijk eerder. Nu de ingooi bij ADO-bal wordt weggekopt door Montero in het strafschopgebied. Dan probeert Vermeijer achteraan te gaan. Net als Kuwas. Het kopballetje van Bakker is handig en slim. Gaat over de zijlijn. Zodat ADO zich weer kan organiseren op eigen helft. En de ingooi moet nog genomen worden door Herakles. Kuwas laat dat aan Breukers. De rechtervleugelverdediger van de Tukkers. Volle tribunes. Hier en daar wat... Lege stoeltjes, maar het is uh, toch uh, zoals eigenlijk bij alle thuiswedstrijden van Heracles uh, zo goed als uitverkocht. El Kayati nu met een balletje terug naar Beugelsdijk. Maar daar uh, zit dan een uh, voet tussen op het middenveld. Bal gaat opnieuw over de zijlijn. Stegenman meteen vanaf zijn dugout is hij uh, druk aan het coachen. Maar uh, als ik zo kijk naar die eerste 2,5-3 minuten. Dan is het toch wel een uh, aardige openingsfase. Nu een blessure bij Bakker. Het spel ligt dus even stil hier in Almelo. PSV, Pek tweede helft. En de vraag is natuurlijk hoe leuk hij wordt na die slotfase van de eerste helft. Waar mannen ze zich ook doen. Ja, dat is een grote vraag. Want toen maakte De Jong de enige goal van de eerste helft. Na wijfelend optreden van die arme, arme Mike Houtmeijer. Die doelman die moest invallen omdat uh, Mickey van der Hart rood kreeg. En een paar minuten later zat die bal er al in. Dat wensje, zo'n jongen natuurlijk absoluut niet toe. Misschien ook wel overweldigd door de omgeving Door de situatie. Want je staat in een vol Philips stadion Mag je eindelijk eens een keeper je debuut maken voor Peck Zwolle in betaalde voetbal. En dan overkomt je dat. Hij gleed uit en zag tot zijn afgrijzen dat de jongverwachter nog na komt. En nu komt Lozano bijna in balbezit. Ja, ik zou willen zeggen tegen Halpermeijer, ren nou niet te snel op hem af. Want als je hem ook weer toppordeert, dan heeft Peck echt geen keeper meer over. Hij hoort het nou, niet hij... hoor. Nee, nee hè, dat vrees ik ook. Maar ja, er zal wel op die jongen ingepraat zijn, hoop ik, in de rust. Want het is natuurlijk verschrikkelijk om zo te debuteren. Hij moet verder, dat weet hij zelf ook. Hier komt Peck, zo waar in de middencirkel, met Mokhtar. En dan wel naar de linkkant naar Marinus. Ondaan gewisseld dus. Die moest eraf, omdat er natuurlijk een veldspeler af moest... om de entree van die Houtmeijer mogelijk te maken. En Ondaan was ook de man die was ingevallen na een half uur voor Dekker. Die heeft dus in totaal 10 minuten meegedaan. Maar ja, het zal PSV helemaal worst zijn. Ze hebben gewoon toch weer die 1-0 voorsprong... na een, gewoon een slechte eerste helft. Dat mag je best zeggen, want PSV, het was voorspelbaar in een laag tempo. Er gebeurde amper iets. Maar toch staat er... In de rust gewoon weer 1-0. Het is alsof PSV bijna expres wacht op de laatste seconde van de helft om doelpunten te maken. Ze doen het nu al zo vaak. Vooral natuurlijk in extra tijd van de wedstrijd, echt in de 93ste minuut, maar ze hebben het ook al een paar keer gedaan. In de extra tijd van de eerste helft. Uh, anderhalf week geleden, nog, twee weken terug, tegen Irakles, toen ze de score openden, Echt in de laatste aanval van de eerste helft. Nu doen ze het dus weer. Want gelijk naar Iraak Kobbel van de Jong werd er afgevloten. 1-0 voor PSV. Lozano aan de rechterkant, daar komt Center Harde. Ingreep, maar wel correct op de bal. Kijk, dat is nou waarom uh, City hem gehaald heeft, wil ik zeggen. Maar dat is misschien iets te snel. Maar het is wel heel goed verdedigd van die sender. Die komt echt hard binnen. Raakt Lozano ook wel, maar pas nadat hij die, die bal echt heeft uh, weggegleden. Een echte Engelse ingreep zou je kunnen zeggen. Sender die nog tot het eind van het seizoen wordt verhuurd aan Pax volle door Manchester City. Hoekschop van Lozano, wat een vrijheid zeg, bij Brunet. Die daar gewoon kan binnenkomen, maar de bal totaal mist. Hendricks vangt wel op net buiten het 16-meter gebied voor PSV. Hendricks gaat er langs bij Namli. Hendricks tegenover Houtmeijer. Bal afleggen en scoren zou je zeggen. Afleggen lukt wel, scoren niet. Omdat uh, Brenet daar niet kan binnen tikken En zo kan Houdmeijer de bal weer rustig oppikken. Maar dit wordt wel, zoals de tweede helft, zeer waarschijnlijk gaat verlopen. Peck was al aan het tegenhouden en zal alleen nog maar meer moeten tegenhouden. En hopen dat PSV het niet op de heupen krijgt. 1-0. doelpunt lukt de jong.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 Dan is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 Enrique Iglesias was dat. Tafeltennister Li Jie heeft bij de Europese top 16... in Montreux de halve finales bereikt. De 33-jarige titelverdediger uit Nederland... rekende in de kwartfinales in vijf games af... met de Duitse Sabine Winteren. De van oorsprong Chinese Jie is als eerste geplaatst... op de Europese top 16. Ze had in de eerste ronde gewonnen van de Russin Polina Michailova... met 4-0. Jie neemt het morgen in de halve finale op... tegen de Roemeense Elisabeth Samara. En dan uh, kunnen we ook nog even... Lindsay Vonn heeft bij de afdeling Karmisch-Sparten-Kiesje gewonnen. Ze uh, blijft de Italiaanse Sofia Goggia uitnipt uh, voor. Twee honderdste van een seconde. En de Zwitserse Cornelia Hutter werd derde. Het is uh, 1-0 geworden bij Heerenveen Twente. Dat is de uitslag. Het is 1-0 na zes minuten in de tweehalf bij PSV-PEC. En het is nog 0-0 na 10 minuten bij Heeren ADO. Tot zo. <middels> okay.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 drive together NPO Radio 1